12 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. In Irak is de islamitische staat verjaagd uit de laatste stad die nog in handen was van de terreurorganisatie. De stad Rawa is veroverd door Iraakse troepen, gesteund door de coalitie waartoe ook de Amerikanen behoren. Daardoor is van het zelfverklaarde kalifaat niets meer over. Rawa ligt aan de grens met Syrië. Dat land werd begin november al definitief op IS heroverd. Veel IS-strijders zijn nu in de woestijn ingevlucht en worden achterna gezeten door het Iraakse leger. Voor het eerst sinds de machtsovername door de militairen is de Zimbabweanse president Mugabe in het openbaar verschenen. Hij was bij een diploma-uitreiking op een universiteit in Harare. Intussen wordt er onderhandeld over zijn vertrek. Dat hij moet opstappen lijkt onvermijdelijk. Ook zijn eigen partij zegt dat er geen weg terug is. De partij stelt vandaag een resolutie op waarin staat dat Mugabe dit weekend moet aftreden. In Uitgeest zijn politieagenten bedreigd en aangevallen... door drie gezinsleden die weigerden hun auto aan de politie af te staan. Op last van de rechter kwamen agenten de auto in beslag nemen. Dat leidde tot een discussie en een vechtpartij. Een agent werd hard geslagen, maar raakte niet gewond. Intussen wist de vader van het gezin in de auto te stappen en weg te rijden... maar hij reed zichzelf klem. De man, zijn vrouw en een dochter van 21 zijn aangehouden en zitten vast. De auto van het gezin uit Uitgeest is alsnog in beslag genomen.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 Presentator van vanmiddag Henny Rukert. Goedemiddag luisteraars. We hebben vandaag twee uh, voetbaldieren te gast in onze studio. Dat zijn uh, Remco van Poeteren en uh, Maup uh, Havenbosch, Trainers. Dit jaar zonder club. Maar wie weet. Ja. Of? Nee. Wie weet. En jij had vandaag de muziek uitgekozen. Ja. Die lijst heb ik aan uh, onze technicus Charles Duif doorgebeld. doorgegeven. En die heeft de, plaat van, uh, de eerste plaat van jou klaarstaan. Klopt helemaal. En je zou bijna je geloof verliezen door. Maar maar. MUZIEK oh, syndrome, Losing My Religion, en dan heb ik het natuurlijk over R.E.M. Keus van een van onze gasten van vandaag bij ZFM Lunch Sport. We gaan snel weer naar onze presentator. Ja, Remco van Poeteren en Maup Havenboos zitten hier achter de microfoons. Dat zijn twee jongens die vorig jaar bij DSOV successen beleefden. Maar dit jaar zonder, zonder ploegen zijn, hoe kan dat? Zal ik het woord aan jou laten, hoofdtrainer? Ga je wel een <laughs> beetje in de microfoon praten, Ja, natuurlijk. Uh, natuurlijk. Ja, voetbal uh, is een, een mooi wereldje. Maar het is ook een hard wereldje. Soms lopen we wel slechte dingen aan uh, dat er samen niet ja. uit kan komen. Ik heb even problemen met die ene microfoon. Ik zou, we zullen zo even kijken uh, waar dat aan ligt. Maar pak even dan die van... Uh... Oké. Okay. Uh, nou, wat ik al zei, je, je, je loopt wel eens tegen dingen aan binnen het voetbalwereldje. En, en ja, daar kan je je boos over maken of niet. En uh, daar kan je, dat kan je eerlijk vinden of oneerlijk vinden. Maar goed, daar loop je wel eens tegen aan. En, uh, ja, ik heb het nu zelf twee jaar achter elkaar, dus dat is niet leuk. Maar goed, vorig jaar bij DCV, ik denk inderdaad, een heel goed jaar gehad. Uh, zowel met de eerste als met de tweede. Uh, netjes gehandhaafd, uh, allebei in een nieuwe klasse. Met een, uh, een wat beperktere groep. Ja, en dan moet je hier en daar wel eens wat laten. En dat, dat is bij sommige spelers... Uh, ja die, die, uh, ja, die vonden dat lastig en, uh, en vonden het eigenlijk dus ja, onvoldoende om, om nog een jaar verder te gaan. En dat hebben ze ook bij het bestuur aangegeven. Mis je het? Nou, op dit moment nog niet. Uh, heel veel andere dingen aan het doen. Uh, ook weer is tijd om, om andere dingen te doen. Uh, mijn dochter hockeyt en uh, speelt op zondag. Speelt uh, bij Saxenburg in het eerste. Je mag trouwens aanstaande zondag tegen Zandvoort uh, hier uh, spelen. Eitje. Uh, nou, niet helemaal een eitje. Maar, uh, maar goed, dat is wel weer leuk. Want ik kan, daar kan ik nu wel weer kijken. En dat kon voorheen niet. Dus uh, ja, het zijn plussen en minnen. Ja, je volgt het voetbal natuurlijk nog wel van A tot Z. Ja, en ik moet zeggen dat ik dat nu wel heb. Maar dat had ik bijvoorbeeld uh, dat bij VSV het, uh, het gebeuren. Dat het daar stopte, had ik dat niet. Toen was ik gewoon echt klaar met voetbal. Met alles wat ermee uh, te maken had. Ja. Ik kijk zelfs niet eens betaald voetbal. Ik was gewoon echt, uh, echt, daar was ik echt heel ziek van. Ja, en hier, bij DCV, was ik gewoon heel teleurgesteld over, uh, over de gang van zaken. Maar dat is iets anders. Okay. Maup, jij bent iemand die uh, heel graag naar Telstra gaat. Ja. Maar vanavond niet. Wat is dat nou weer? Nee, vanavond heb ik een andere plannen. Ja. Dat, uh, dat kan wel eens voorkomen, maar... Uh... Je gaat diep, zoals je zei. Uh, ja. <laughs> ja, dat klopt. Diep het uh, Nederland in. <laughs> jij hebt naast het voetbal, uh, voetbal in Haarlem, waar je uh, ja, een van de betere schrijvers bent van de voetbalverhalen. Dat is in ieder geval iets. Maar mis jij het trainen? Nee, totaal niet. Totaal niet. Nee, het, het is zo gelopen met, met Remco. We, we kennen elkaar niet voor die tijd, voor de ESOV. Uh, de band was meteen, uh, meteen heel goed. En uh, ja, ik heb toen ook, uh, we zouden samen verder gaan in, in, uh, in de rond de kerstperiode, hadden we dat afgesproken. En toen kwam het elke fietje met, met Remco, en toen heb ik ook gezegd: van nou, daar stop ik mee, ik vond het zo schandalig. En uh, Dus ik ben solidair geweest. Maar uh, totaal geen spijt, maar gehad. ik, uh, net wat je zegt, ik ga vaak naar Telstar en een en, amateurwedstrijd in de regio vind ik enorm leuk. Dus uh, nee, ik vind, het, ik vind het goed zo. Vanavond speelt Telstar bij RKC. Dinsdag, geloof ik, tegen NEC. Ja. Ja, een rare, rare ja, datum. Hè? Maar ja, als je die twee wedstrijden wint... Ik, ik heb gezegd, ze kunnen voor een hele grote verrassing zorgen. Wat denk jij? Nou, absoluut. Vooraf werd dat ook wel... Uh, werd het ook al gezegd, inderdaad. Ja, ze zijn natuurlijk goede spelers aangetrokken. En, uh, maar ja, het, vanavond... Winnen, dat zou leuk zijn. Maar afgelopen, afgelopen twee, twee weken geleden was het natuurlijk al knap... dat ze, dat ze wonnen van, uh, van Go Deals. Die in een prachtige wedstrijd. Die wedstrijd waar we alle twee. Ja. Dat, dat was voetbal op een niveau... dat je zelfs in de Eredivisie niet ziet. Nee, dat klopt. En dat heb ik ook geschreven in, in, in, in mijn verslag. je vergeten de Champions League. En het was een beetje gechargeerd allemaal. Maar het was echt, het was echt leuk. Het was echt goed voetbal. Ja. En ik ben eigenlijk ook benieuwd wat hij vanavond met de Rodriguez gaat doen. Nou, die gaat niet spelen. Dat is zeker. Uh -huh. De, de, de basiself is al... Uh... Ja, die staat alweer vast. Ook, Kijk. Ik geloof dat Van IPO ook niet speelt. Dus. Okay. Maar het is toch heerlijk als je zulke spelers buiten je team kan laten. Absoluut, ja. Maar dat verbaast me eigenlijk aan de ene kant wel, wel. Um, Ik wist niet of hij het lef zou hebben om hem eruit te laten. Maar ik vind het wel knap. Het is een hele goede trainer, hè, Snoei. Ja, absoluut. absoluut. Dan heeft hij twee geweldige hulpen. Ja, ja dat, is, dat is wel een eenheid, hoor, zo op deze manier. Ze communiceren ook vaak met elkaar. Hè? Dat zei jij ook Rem, hè? Ja, dat was jij ook opgevallen. Remco was ook bij kool Eagles, uh, Eagles. Ja, ik had uh, gisteren ontmoet ik weer uh, Frank Korp bezoek, Want die is ook trainer bij HFC. Daar hadden we het over hoe het gaat. Maar Frank, die zit ook zo stiekempjes uh, te denken van het zou wel eens kunnen. Hè? En wat doel je op dan? Op kampioen worden. Kampioen worden? Nou ja, of in ieder geval promoveren. Ja, ja, ja. Nou, ja, ja, ja. Waarom niet? Waarom niet? Ze hebben nog maar één wedstrijd verloren. Dus, zou dat zou te gek zijn voor ieder geval deze regio. Een periodetitel zou natuurlijk al geweldig zijn. Ja, ja. Maar het is toch te gek voor deze regio. Ja, enorm. Het is eigenlijk al gek dat het zo lang niet is. Ja. Hij doet het weer niet? Nee? Hij doet het nog steeds niet. Nee. Nee, uh, kan je even kijken, jongens, wat er uh, met de microfoon is gewoon... Het is eigenlijk gek dat je, dat je eigenlijk zo lang. Nou, die doet het wel. Nee, die doet het. Deze doet het. Deze doet het niet. Alles van me apropos te brengen. Dat komt uh, hiervoor, zaten twee mannen. Die waren nogal wild. En die hebben natuurlijk die hele boel hier weer afgebroken. Ja. <laughs> heb je nou een pakje spoedersuiker of Heb je al denk ik? Hè? Ik weet niet. Uh, nee, nee, ik heb geen, geen, geen geluid, Willem. Uh, nou, bel dan maar eventjes uh, André Jansen. Want dan gaan we nu nog maar even naar een plaat luisteren. Is goed, voor, gaan we doen. Nee, ik heb een verzoekje voor Lou Rolls. Lady Love okay. Lady Love Your love is peaceful like a summer's breeze My Lady Love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 ik hoor jou nog niet uh, Charles, dan moet je wel ja, ja nu rond voller is binnengekomen. Je had wat vertraging, hè? Ja, sorry, de, uh, Ja, ik, ik kreeg een telefoontje. Dat moest ik aannemen. en, uh, ja, en omdat ja. jij er niet was, ben ik alle dienstmededelingen vergeten. Ach, jeetje. Ja. Nou, die ga je nu dus doen. Dat moet maar even doen, hè? Ja, dat lijkt me wel. Want dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de Sizo Sushi Lounge onder het Palace Hotel hier in Zandvoort. Zo, dan hebben we dat ook weer gehad. Henny, ja, uh... hoe is het met je? Ja, met mij wel goed. Ja. Hoewel... Het nou. kan veel beter zijn. Ja. Ik wil met de jongens zo meteen praten over de, over de tweede divisie. Want er gebeurt van alles. Hè? Ja, absoluut. Maar ja, Prachtig natuurlijk. Maar ja, maar morgen komt dus uh, Achilles... 29 op bezoek. 29. Ja. Nou, een van de dingen die mij het meeste ergert... Ja. is dat Achilles, net, net zoals Den Bos ja. een jong team heeft dat gewoon in de hoofdklasse uitkomt. Terwijl het team van HFC, dat nu al jarenlang alles wint... om even een voorbeeld te geven... van de week tegen Hillegom, eerste klasse, ja. 4-0 overwinning. Ik wil, daar is toch helemaal geen bal aan voor die gasten? En waarom mag nou de ene club wel en de andere club niet? Die KNVB, die, die, die meet altijd met twee maten. En wij zijn altijd het slachtoffer. Waarom is dat? Nou... Ik zag allerlei bij jou, Remco, allerlei KNVB-activiteiten. Dus als er iemand is die er misschien wat over kan zeggen. Nou, vertel eens. ja, Kijk, de KNVB is een uh, enorm logapparaat. Uh, wat in eerste instantie uh, uitdraagt dat, dat, dat het uh, ja, voor iedereen de, de belangen behartigt. Maar heel stiekem, als je daar op, op Zijs rondloopt, dan merk je wel gewoon dat het, uh, ja, het is niet wie je bent maar het is wie je kent. Zeker hoe hoger je komt, hoe dat gaat gelden inderdaad. Kijk, en zij hebben nu gewoon hè, een, een, een, een nieuwe opzet gemaakt van de, van de competitie. Ja, daar zitten pluspunten aan, daar zitten minpunten aan. En ik denk dat er ook nogal dingen in gaan veranderen. Maar ja, hier loop je wel tegenaan. En, en ja, er zal, er zal, daar, ook daar zal, uh, zullen zaken moeten veranderen. Want dit, dit kan inderdaad niet. Het nee. is heel gek. Het, het, het, het blijft uh, maar ploeteren hè, met die KNVB. Ja, want als je het niet op dit niveau, dan is het wel weer ergens anders. Uh... Ja. Nou ja, neem nou Achilles dat morgen komt. Ja? ja? Ze moeten nog betalen de maand oktober. Ze moeten nog betalen de maand november. Ze hebben die, maanden, die twee maanden daarvoor kunnen betalen... omdat ze die, die ontmoeting tegen de treffers hadden. Daar hebben ze een 50, 60 mil gebeurd met, uh, met al dat publiek dat mm -hmm. kwam. Het geld is weer op natuurlijk. Ja. Er staat 3,5 miljoen in uh, Zwitserland. <lacht> dat, dat mochten ze niet hebben. En daar gaat dus minstens de helft boete af. Maar ja, die club die gaat gewoon naar de knoppen. En de KNVB doet niets. Dus je krijgt hetzelfde gesodemieter als, als met WKE een paar jaar geleden... ...ergens over twee, drie, vier weken... ...wordt toch de stekker eruit getrokken. Dat al die wedstrijden die gespeeld zijn... ...die punten gaan weg. Het, me het is één grote vervalsing van de hele competitie. Ja. Wat ook een vervalsing is... ...dat Katwijk, en ik hoop dat jullie dat met me eens zijn... ...die heeft de kennis gegeven... ...dat ze heel graag naar de Eerste Divisie willen... ...naar de Jubilee League. Mm -hmm. ja. En die mogen niet promoveren. Nee. Die winnen alles. Als we weer... Ja, precies. Staan, staan stijf bovenaan en uh, kunnen niet naar de... Ja. Uh, waar zijn we dan mee bezig? Want, uh, ik bedoel, als KNVB moet je toch nadenken met wat je aan het doen bent. Je moet toch ook bij Achilles ingrijpen. Als, als je je spelers niet kan betalen, maand achter maand achter maand. Die spelers gaan in staking. Het is toch te zot voor woorden. De voorzitter is opgestapt, er is nog één bestuurslid. Dat is de zus van de voorzitter. Dus er wordt morgen geen grote delegatie bij ons in het bestuurskamer. Nee, dat vrees ik ook niet. Het is overigens twee uur, hè, morgen? Ja, twee uur, ja. Nou, ook zoiets dat die tijden maar wisselen, wisselen. Ja, nou ja, dat komt natuurlijk is een beetje is omdat we geen licht hebben. Hè? Ja. En dan kan je niet om half drie of drie nee. uur starten, want dan, dan is het gewoon te donker om vijf uur. Dat, dat red je niet. Maandag ja. is de vergadering van de KNVB, daar gaan onze voorzitter en ex-voorzitter naartoe. En uh, ja, ze moeten maar hun mond open trekken. Nou ja, laten we hopen beetje... dat ze dat doen. En, uh, uh, uh, en tot nu toe uh, hebben ze dat altijd wel gedaan. Ja. En, en, uh, maar ja, KVB is een uh, voorkomen op zichzelf staand instituut. Dus uh, we moeten maar weer zien wat eruit komt. Maar ik heb ander nieuws voor je, Henny. Jij gaat me niet vertellen dat je André Jans bereikt. Nou ja, hoe is het mogelijk? Hij is aan de lijn. <laughs> Dag André. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, nou middag goeien. eigenlijk, hè. Ja. Je, je, je bent wakker. Nou nee, ik was even onder mijn wekelijkse douche. Oh? Ja. Goh? Ja, ik moet toch af en toe even die uh, de vuiligheid van je huid krabben. Ja, dat duurt dan wel even als je maar één keer in de week gaat natuurlijk. Ja, natuurlijk. Met dat grote lichaam van je. Al oh, dat gedouche. We gingen in, uh, toen we in Roemenië in het dorp woonden... gingen we één keer in de week in de rivier. Als de put leeg was... zonder was de put altijd leeg. Ja, ja, ja. Dan, toch, uh, dan, hing ik, dan had ik een afspraak bij de minister... en dan, had, dan hing mijn spiegeltje om me te scheren aan een boom... en ik, uh, lekker met schuim in mijn haar... was ik in de rivier aan het baden. En dan, uh, een paar uur later... zat ik bij de minister en dan vertelde ik ze dat. En dan lagen ze allemaal dubbel van het lachen... want die rijke Hollanders... He, die uh, kunnen zich toch alles permitteren. En dan kwam je voorrijden met een prachtige jeep. Alleen ja. ik had geen water in de put. Ja, kan oh. gebeuren. Heel goed. André, jij bent van WAF. Dat is de site op uh, Facebook die alles, maar dan ook alles over wielrennen meldt. Ja. Dus dan ga ik jou uh, kijken of jij uh, uh, hier een antwoord op weet. Ja. Jeffrey Hoogland, Niels van het Hoenderdaal, Sam Lichtlee, Harry Lafrijzen. Wat zeg jij dan? Oh, dat zijn uh, baanrenners, geweldige baanrenners, op wereldniveau. Terwijl ze uh, eigenlijk nog bij een baas moeten werken en uh, bijna geen geld uh, beschikbaar is van de KNWU. En toch halen ze de wereld op. Net als mijn broer in de tijd, mijn broer Jan, met uh, Lijn zijn. Die tegen staatsamateurs uit Rusland, uit Polen, uit Tsjechië en zelfs uit Frankrijk moesten vechten. Ja, en dan net tekort kwamen. En uh, gelukkig zijn die tijden veranderd. Alleen in Engeland hebben ze bijvoorbeeld wel budget voor de baanlenners. Alleen in Nederland niet. Er is amper geld, hè? Ja, het is er gewoon niet. Kijk, jarenlang heeft Rabobank uh, de KNWU natuurlijk gesponsord. en een heel jeugdprogramma in gang gezet. Maar ook daar hebben ze zich van teruggetrokken. Ja. En dat is uh, wel erg jammer. En ik moet zeggen dat de KNWU ook niet erg wervend bezig is, hoor. Dat uh, het, uh, Ik moet zeggen dat, dat, dat het mij een beetje tegenvalt. Nee. He, er is wel verjonging in het bestuur en zo. Maar er is nog niet een gang van zaken waarbij je zegt van... potverdorie, we moeten verder, we moeten die sport helpen. Laten we uh, in ieder geval het bedrijfsleven daar goed warm voor maken... op een professionele wijze. En ik zie dat eigenlijk nog steeds niet gebeuren. Hoe kan het dat de Nederlandse baansprinters... zowel bij de mannen als bij de vrouwen... tot de wereldtop behoren als er geen poen is? Clubie hebben En omdat we in Nederland het geluk hebben, dat we, ik heb nog meegemaakt dat je in Antwerpen moest gaan trainen als je op de baan wilde rijden. En toen kwam er in 1970 gelukkig de baan in Ahoy, <lacht> waar de baansport furoren maakte en heel veel talent tevoorschijn kwam. Met, hoor op zondag al die jaren, volle bak, 10.000 man erin op zondagochtend, kun je je voorstellen. En er werd gefietst, geweldig. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente Alkmaar die oude Nico Bosman heeft geholpen om die, wielerbaan, die stenen wielerbaan die daar was gebouwd in Alkmaar te overdekken. Samen met gemeentelijke sportactiviteiten op het middenterrein. Er is een sportveld, dat is hartstikke mooi. En de wielerbaan die geweldige dingen doet. Nu de jeugd interesseert om uh, ook op de baan te gaan rijden. En die zien die grote verdetten Niels Honderdaal en, en Harry Lavrijzen... en, en al mijn vrienden op Facebook en zelfs ook de meiden. Die zien Elis Ligley natuurlijk, mooi met een gouden medaille om de nek. En dat... Uh... Dat stimuleert. In Apeldoorn hebben ze ook hele jeugdprogramma's. Uh, en uh, dit weekend is er dan uh, de World Cup in Apeldoorn... vooruitlopend op de wereldkampioenschappen in 2018 op de baan. Mm -hmm. En in Amsterdam timmert men heerlijk aan de weg. Ik help ze graag met WAF. Met het werven van uh, jongelui en met het plaatsen van beelden van hun wedstrijden. Er is uh, animo bij de jeugd en er blijft ook animo bij de ouderen. Want zelfs mannen als Piet van Huisden, inmiddels 88, die traint ook nog wel eens op de baan in Amsterdam. Ja, we hebben drie overdekte wielerbanen in Nederland. Amsterdam, Apeldoorn en Alkmaar. En we hopen dat de vierde A erbij komt in Assen. Alleen die is nog niet overdekt. Dus ik heb een, van de week een brief gestuurd... aan de burgemeester van Assen... om te lobbyen voor een dak op die baan. Ja. Dan hebben we er vier. Ook eentje in het noorden. Want die baansport, die groeit. Ja. Want, en... naast die namen die ik straks uh, noemde... hebben we natuurlijk ook nog Matthijs Bugli. We hebben Roy ja. van der Berg. We hebben Theo Bos. Maar ja. we mogen eind februari... als het wereldkampioenschap uh, gehouden wordt... in Apeldoorn trouwens... Ja. Mogen we maar met, uh, met één team meedoen? Ja, dat is natuurlijk erg jammer. Dat uh, <laughs> niks aan te doen. En dat ene team met een gewillige sponsor... Uh, biedt uh, Cycling, met ook Theo Bos nog een keertje bij. En ja, die doen wel mee aan die World Cup-wedstrijden... en aan de voorwedstrijden natuurlijk bij de verschillende zesdaagse. Daar hebben ze hun eigen sprinttoernooien mm -hmm. En fijn dat het bestaat... Maar er is altijd nog, het is altijd nog moeilijk om publiek naar dit soort evenementen toe te halen. Want dat is een klein beetje vergeten, dat sprinten. He, Jantje Derksen, junior, die heeft geprobeerd een paar jaar geleden om in Amsterdam een uh, groot wereldtoernooi sprinten te organiseren. Nou, er kwam zes mannen een paardenkop op af. Terwijl er wereldsprinters aan het rijden waren die, die, die inmiddels tijden rijden waar wij vroeger alleen maar van konden dromen, konden dromen. He, ik, uh, ik was zelf kampioen van Nederland Sprint. En mijn broer Jan dertien uh, keer. En acht uh, keer op de tandem. <laughs> dus we weten een beetje uh, hoe een wielerbaan in elkaar zit. Ja. En uh, ik hoop van ganser harte dat uh, alle initiatieven die genomen worden... door zeer enthousiaste vrijwilligers in Apeldoorn, in Amsterdam en vooral ook in Alkmaar... dat het uh, een gevolg krijgt. In ieder geval, uh, men is van goede wil... En uh, ik ben ervan overtuigd dat nu ook probeer ik van Gent, want de Zesdaagse gaande, waarbij Juri Havik en uh, Wim Stroetinga uitstekend rijden. En uh, in het internationale Zesdaagse gezelschap. De wielerbaan, ja jongen, het is een feest altijd weer om bij de wielerbanen te zijn. Ja. Ga je er naartoe? Naar het WK? Uh, dat misschien wel, ja. Misschien, ik weet het niet zeker. Ik ben hier altijd het liefste in, mijn, in het epicentrum in Veendam om de berichten te coördineren. Het epicentrum, zei je? Het epicentrum, ja. Epic, mm -hmm, okay. Epicentrum EPI. <laughs> EPI in Veendam. En uh, ik heb inmiddels al de uh, wielerpages die ik beheer, heb ik uh, uh, samengevoegd onder één naam, WAF. En dat, uh, ja, dat, ik zie ik krijg steeds meer leden elke dag. Honderden leden komen erbij. En de mensen waarderen het dat, uh, dat dat zorgvuldig behandeld wordt. En men raadpleegt toch wel uh, Facebook voor uh, informatie over het wielrennen. En ik heb ook heel veel knip- en plakwerk natuurlijk als er iets staat in de. Mm het laatste nieuws in België... dan deel ik dat met mijn leden. Want er zijn ook heel veel oudere Pst. mensen... die helemaal niet zo handig zijn met de computer. Nee. En die kunnen gewoon op, uh, op zo'n smartphone... kunnen ze gewoon alle berichten zien. En vertel, vertel eens uh, hoeveel mensen er nu zijn, bij wat? Uh, ik heb 16.371 leden. En in de vijf groepen gezamenlijk... zijn er ruim 20.000, ruim 22.000. Leuk hoor. Ja, en... Uh, over de fietsen ook specifiek. Want mensen die op een fiets rijden... zijn altijd erg in het materiaal geïnteresseerd. Het is eenmaal, ja. dat, hoort, dat komt erbij. Hè? Ja. Plus alle verzamelingen. Er zijn zoveel mensen... die verzamelingen aanleggen... uit het verleden van de wielersport. En uh, dat... coördineer ik ook. En dat hou ik ook uh, op een aparte page bij. En ik heb uh, vanaf de allereerste... racefiets tot aan de allerlaatste... staan daarop... Plus de shirts en de bidons en de materialen en campagnolo die, die men nou eenmaal graag ziet. Ik heb zelfs de fotograaf Dolly van der Laan die altijd op het circuit in Amsterdam op sloten de foto's maakt van alle liefhebbers die daar fietsen. Uh, ik heb gevraagd, maak eens van iedere fiets daar een foto. Ja. Want men vindt dat leuk, hè? Oh, jij hebt een ander nippeltje aan je pippeltje. En jij hebt een ander lintje om je stuur. En oh, wat leuk. En wat een leuk schroefje, zeggen ze dan. En dat vinden al die mensen geweldig. En jij ook, want jij slaapt nooit, hè? Je bent continu nee, bezig. Ik, ik ben altijd wakker. En vooral ook voor de hackers. Want ik heb de laatste tijd weer verschrikkelijk veel aanvallen van hackers gekregen. Oh, zal wel, ja. Uh, die proberen of de boel te verstoren of uh, die proberen op slinkse wijze mensen binnen te halen die dan leningen afsluiten of zo. Hm. Uh, zelfs uh, zijn er uh, mensen die proberen al je leden te stelen en die doen dat dus ook gewoon. En die beginnen een eigen page met, al, met mijn leden. Alleen die mensen moeten wel goedkeuren dat ze als lid... ...daar uh, toegevoegd willen worden... Mm. Hè, ...terwijl ik uh, alle mensen... ...die zich als lid aanmelden, verifieer ...of ze enige affiniteit met wielrennen hebben... ...en ik stel ze een aantal vragen... ...gewoon per persoonlijk bericht... Mm. ...en ik wil graag zeker weten... ...dat de juiste mensen met elkaar kunnen communiceren... ...en daarbij heb ik ook nog eens een keertje... ...ruim 300 geblokkeerde mensen... ...die zich niet kunnen gedragen. <laughs> Mag ik je bedanken? Uh, graag gedaan en een uh, fijn weekend... ...en wij gaan met Achilles 1894... Morgen spelen tegen Hoge Zand. Helaas is zo'n lief nog steeds geblesseerd. Ja, jammer. Ja, de kleermakerspier. Nou, wij spelen morgen om twee uur tegen Achilles 29. Oké. Okay. Doe ze de hartelijke groeten en uh, laten we hopen dat hun schulden worden weggewist. Nou, dat lijkt me heel moeilijk. <laughs> we wensen iedereen het beste. Oké, okay, man. Ciao. Dag. Hoi. Dag, Charlotte. Jij, uh, Maurice, wat zei jij nou? Nee, ik zeg, daar hou je meestal wel van van oude dozen. En waarom zeg je dat dan? Oh, dat ging over die plaat. Over die plaat, ja. Ja, de plaat uit ja, de, ja. de oude doos. Ja, nee. Maar waarom zou ik van oude dozen houden dan? Nou ja, ik, ik ga nog wel eens met je op pad, dus... Uh... Ja, maar Celeste is 26. Henny, Henny, Henny, wat hoorde ik nou toch al? Ja, weer? Celeste 26, kom op nou. Ik hou hem om. Ja, nee, dat, dat is wishful thinking. Noemen we anders, Henny. We <laughs> hebben de gast vandaag. Mauphavenbosch. <laughs> <Op> <laughs> en Remco van Poeteren. Uh, Voetbaltrainers. Maar Remco, uh, toen we net André Jansen aan de telefoon hadden over het succes van de baanrenners, Toen had jij een heel verhaal. Want jij bent ook coördinator Topsportbegeleiding. Vertel. Ja, klopt. Uh, verdeeld over, over Nederland uh, zijn er nu 30 uh, Topsporttalentscholen. Uh, Zit het op een talentschool. en uh, op het moment dat je nou ook een, een status hebt vanuit NRC, NSF. Een, een beloftestatus hebt. Dat betekent dat de school dan voor jou mag, uh, faciliteiten mag aanbieden. Uh, bijvoorbeeld onderwijstijdverkorting, uh, roosteraanpassingen. Een heleboel zaken eh, om, om het sporten uh, na school uh, mogelijk te maken. Waarbij gewoon het diploma behaald kan worden wat je zou kunnen halen op een normale manier. Maar daarnaast ook kan ontwikkelen, uh, je kan ontwikkelen in je sport. In een middelbare school, dus ze komen bij mij binnen op het moment dat ze twaalf zijn. En ze gaan bij mij weg, uh, ja, 17, 18 jaar. En daar in die tijd moeten ze en hun diploma halen. Want dat is, ja, ik ben een school, of, ik, ik vertegenwoordig een school, dus dat is, dat is nummer één. Maar daarnaast wil je ook dat er voldoende tijd is om inderdaad te trainen. Nou ja, NRC, NRC geeft aan dat je, dat je over tien jaar lang uh, uh, ieder jaar duizend uh, trainingsuren moet maken. He, wil je je talent wat je hebt... Ook dusdanig vormen dat, het ook, dat je ook een kans hebt om in de top mee te gaan draaien, in de wereldtop mee te gaan draaien. Nou ja, goed, dat even weggezet tegen: uh, doe even 40 weken, betekent dat je 25 uur per week gewoon met sport bezig moet zijn naast je school. Nou, op het moment dat je dan niet kan faciliteren uh, vanuit school vandaan, omdat zij gewoon dezelfde onderwijstijd moeten volgen als een reguliere leerling, dat zijn ongeveer 1000 lesuren uh, die je moet draaien, nou, is het gewoon niet onmogelijk. Nou, sommige sportbonden hebben dat uh, heel erg goed uh, geregeld. Die hebben gewoon een, een, een profiel neergelegd die past bij een, bij een topsporter. Uh, waarvan ik ook zeg, nou dat is ook een niveau. Dat ik zeg, nou, dan ben je ook een topsporter. Nee, dan praten we over investering qua tijd. Dus nee, de 15 en 20 uur die je gewoon wekelijks met je sport bezig bent. Plus het niveau. Nee, als we even, be, even voetbal nemen, dan praten we over een betaald voetbalorganisatie dat je daar deel van uitmaakt. Um, dus die, die zaken moeten dan wel op de voorhand liggen. Nou, op het moment dat je daar aan voldoet. Um, dan, dan kunnen wij met die onderwijstijd iets als, als topsporttalentschool. De die geeft aan... ja, als jij uh, nog geen 15 jaar bent, ja, dan is het is helemaal niet nodig. Dan regel je dat zelf wel. Oh, dat, zelf is wel heel... ja, dat is toch raar? Ja, dat is enorm raar. Dus aan de ene kant geven ze wel aan... Van, ook in, in, in, in nieuwsbladen... En, uh, we zijn zo trots op onze talenten... Ja. en hoe kan het aan onze talenten zo, zo, zo doorbreken... Maar goed, aan de andere kant faciliteren ze dan dus niet. Dus een, een, een meisje bij mij op school wordt vijf keer kampioen van Nederland. Ja, is achter nu, elkaar op de baan. Ze is nu vijftien en nou, ze het is, geen nu, het is nu zeventien. Uh, oh, maar maar dus in, in de afgelopen periodes heeft ze dus dat voor elkaar gekregen. Maar kreeg dus geen status waarbij zij gewoon ook de duizend uur school zou moeten draaien. Uh, met alle dingen, alle opdrachten, alle vakken. Nou, dat, is gewoon, dat is gewoon onmogelijk uh, om, dat, om dat naast elkaar weg te leggen. Je hebt, je, er is gewoon niet voldoende tijd voor. En, en dat maakt uh, de hockeybond is daar een voorbeeld van. De, de zwembond is daar een voorbeeld van. Dat ze eigenlijk gewoon de lat uh, veel te hoog hebben liggen. En of veel te laat een, ta een talentstatus uh, toewijzen aan deze leerlingen. Hoe is het bij voetbal? Ja, voetbal is een beetje een uh, uh, ook daarin weer een apart, uh, apart verhaal. Uh, uh, in principe zijn BVO's, uh, uh, als je bij een BVO zit, dan heb je recht uh, op een talentstatus. Maar goed, als ik dan bijvoorbeeld weer het, het, het werk wat een voetballer wegzet hè, aan trainingsuren... aan, aan, aan wedstrijduren. Als ik het bijvoorbeeld vergelijk met een Turner... Hè, een Turner is gewoon inderdaad... 20 tot 25 uur per week bezig met zijn sport. Een voetballer is... Ja, als hij 10 uur haalt in de week, is het veel. Dat is en daarbij komen er ook nog eens keer... de capsoners die ze hebben. Eh, want het komt ook weer bij voetballers erbij. Hey, dus het is een heel ander wereldje. En daar, die krijgen dus wel een status. Hè, terwijl ik zeg van... ja, die hebben het misschien op sommige vlakken... veel minder nodig... Ja, met alle respect, maar als jij in de C2 van Ajax zit, dan behoor je misschien wel bij de talentvolle. Maar niet dat ik zeg van je hoort bij de top van Nederland of je gaat de top van Nederland je halen in dat stukje. We hebben één jongen gehad, Jaro Wiederwald. Die heeft in ons onze school gezeten. Die heeft Ajax 1 gehaald en die heeft het Nederlands team gehaald. Maar goed, en dat is natuurlijk ook het stukje met talenten. Hoeveel komen er door? Zeker bij de voetbal. en Met blessures, met kansen die je moet krijgen. Jaro heeft bij Ajax kansen gekregen. Maar op een gegeven moment was hij gewoon bankzitter en mocht hij op de tribune gaan zitten. Hij mag blij zijn dat hij nog een deal heeft kunnen maken in Engeland. Ook aan de hand van degene die hem ook bij Ajax gebracht heeft. Ja, en, en dat is het stukje waar je, waar je naar kijkt. Welke kansen krijg je om je talent dusdanig te ontwikkelen. Dat je ook een, inderdaad een eerlijke kans hebt om, om binnen je sport dat te halen wat mogelijk is. Maar goed, aan de andere kant, ook het sociaal maatschappelijke. Je moet ook je diploma halen. Want je moet wel verder straks. En dat, en dat is gewoon een heel vreemd verhaal, vind ik. Ja, dat is zeker een, een vreemd verhaal. Wat, ja. wat zou daaraan kunnen veranderen? Wat, wat is het nodig? Nou ja, een ministerie wil wel. Ja, Op dit moment is het zo dat, dat de sportbonden, zij maken het profiel. Zij stellen het profiel samen en dat leggen zij voor aan NSC en NSF. En als NSF zegt, van ja, wij, wij uh, kunnen ons vinden in dit profiel wat jullie hebben neergelegd. Dan is dat het profiel wat, wat er ligt. Maar ik denk dat er veel meer geluisterd moet worden naar, naar uh, coördinaten zoals ik uh, binnen, binnen de talentscholen. Wanneer denken wij dat iemand in Amerika zou moeten komen voor een, uh, een, uh, een talentstaat? Maar daar wordt helemaal nog niet nee, naar geluisterd. Nul. Uh, nul. Dat is niet goed. Nee, dat is absoluut niet goed. Want daarmee gaat natuurlijk een heleboel talent verloren. Want school is school je moet je school halen. Ja, je moet je school halen. En gelukkig zijn er nog heel veel ouders die ook nog die insteek hebben. Want nogmaals, je talent ontwikkelen en uiteindelijk ook een kans halen om het hoogste niveau te bereiken wat mogelijk is. En daar ook nog eens een keer een boterham mee te verdienen. Ja, dat is maar voor een, voor een enorm klein deel weggelegd. Ja. Dus je moet gewoon een vangnet hebben. Nou ja, die vangnet is, is je opleiding, je, je middelbare schoolopleiding en daarna je, je, je, je beroepsopleiding. Ja. Jij bent Haarlemmer. Ja. Maup is van Zandvoort. Um, waar wij ons over verbazen, is dat uh, een klein dorpje zoals Antwerpen, want we zijn tenslotte een klein dorpje, barst van het jeugdig talent. Ja. Hoe komt dat? Nou, een gezonde heb, zeelucht. Ja, onder andere. Maar ik denk ook een, uh, een, uh, een goed sportief beleid. Ik heb uh, hier acht jaar op basisschool mogen lesgeven, als docent lichamelijke opvoeding. Uh, dezelfde tijd gaf ik ook in Haarlem uh, gaf ik, uh, op, een, uh, op een basisschoolles. Nou, het grote verschil met Zandvoort en met, met Haarlem bijvoorbeeld... is dat uh, de scholen, de basisscholen, mogen hier... Uh, je hebt geoormerkt geld. Dat kun je, voor allerlei zaken kun je dat gebruiken. Nou, je, kan een, een, je kan een docent lichaam opvoeding je inhuren. Je kan een, een, een docent muziek kan je inhuren. Je kan een nieuwe kopieermachine kan je, kan ervoor uh, voor aanschaffen. Nou, uh, de gemeente Zandvoort heeft gezegd... Op, om met jullie geld te investeren in een docent lichamelijke opvoeding... dan doen wij nog eens een keer hetzelfde potje, potje erbij. Dus dat resulteerde dat ik eh, vanaf groep drie in Zandvoort... leerlingen twee keer per week in de gymles had. Ten overstaande van Haarlem, waar we bij mij zien, groep 5 binnenkomen... maar één keer in de week ja. uh, van een docent lichamelijke opvoeding krijgen. Die andere lessen krijgen ze dan van een vakdocent... van een eigen, eigen groepsleerkracht. Maar goed, met alle respect... Die kunnen niet dat brengen wat een, wat een docent lichamelijke opvoeding kan brengen. Nee. Dus je zit in de hele, de hele opleiding, de motorische opleiding van een, van een, van een leerling... Ben je, begin je veel eerder en kun je dus gewoon veel meer, je kan veel meer doen gewoon. Je, je kan veel meer ontwikkelen. En ik denk dat dat een basis is voor, voor, eh, voor eh, het ontwikkelen van talent. En naast dat we binnen Zandvoort, toen in die, in die tijd dat ik hier werkte... hadden we heel veel toernooien. We hadden een handbaltoernooi hier, we een voetbaltoernooi... schoolvoetbal, schoolhandbal het schoolbasketbaltoernooi. Ik weet niet dat het nu nog, nog steeds ja, is. Ja, ja. Maar goed, weet je, dat zijn wel allerlei dingen die het ook leuk maken. Om een moment momentje te eh, presteren. En er wordt al gezegd, ja presteren, het moet leuk zijn. En ja, het is leuk op het moment dat je presteert. Ja. En eh, op het moment dat je dat kan etaleren naar buiten toe. Eh, wordt ook de concurrentie wordt ook gewoon groter. En op het moment dat er concurrentie is, ja, ga je er ook weer meer voor doen. En dat is denk ik in Zandvoort een mooi voorbeeld van hoe het zou... Eh, ik denk hoe het zou moeten. Ik denk dat twee keer in de week misschien nog te weinig is. Ja, precies. Dat je misschien wel drie of vier keer moet. Zeker tegenwoordig. met de Leerlingen die inderdaad met een iPad's, telefoons. Ze komen we niet meer zijn. buiten. Ze komen wel bijna niet meer buiten. Kijk, buitenspelen is er bijna niet meer. Nee, maar dat is, het is natuurlijk een, een prachtige gedachte. Maar drie, vier keer in de week is onhaalbaar. Dat Waarom? gaat natuurlijk nooit gebeuren. Waarom is het onhaalbaar? Omdat scholen daarvoor die tijd moeten vrijmaken. En uh, met al die klassen, als je één gymzaaltje hebt. En uh, ik denk dat dat uh, niet haalbaar is. Ja, maar dit is, dit is denken in problemen. Ik denk dat je moet denken in oplossingen. En ik denk dat op het moment, en het gaat weer om geld. Hè, dat is eigenlijk een stukje wat, wat waar ga je het voor vrijmaken. Kijk, op het moment dat er een miljoen kan worden vrijgemaakt voor uh, een ontbijtprogramma. En dat bedoel ik niet in een radiouitzending, maar bij ontbijtprogramma waarbij groep 7 en groep 8 gemodificeerd wordt over een langere tijd. Waarbij er allerlei intakes plaatsvinden. Uh, waarbij er voedingsdeskundigen op school komen om dingen te gaan doen. En omdat we vinden dat we dikke kinderen hebben. Dan denk ik van ja, oké, okay, als we daar een miljoen aan kunnen, kunnen spenderen. dan kunnen we ook een miljoen kunnen spenderen aan een docent, aan docenten lichamelijke opvoeding. En kunnen we ook geld uh, spenderen aan, uh, aan faciliteiten die we nodig hebben om dat inderdaad te bewerkstelligen. Hoe, hoe, hoe zie je dat zelf dan? Zou je wat voor soort actie moeten worden ondernomen om dat voor elkaar te krijgen? Nou, als, ik, als ik de Haarlemmerweer neem, he, de ja. Haarlemmerweer heeft uh, met zwemmen. hadden ze op een gegeven moment een tekort aan zwemwater. He, er was gewoon onvoldoende ruimte om, uh, om te kunnen zwemmen. Dus er moet, een, er moet dan een zwembad gaan komen. Nou, wat gaat dan de gemeente gaat dan eerst doen? De gemeente gaat eerst, en dat snap ik wel, het moet rendabel zijn. Dus ze gaan eerst kijken van uh, hoeveel hebben we nodig. En op het moment, en dat vind ik weer het gekke, in die ontwikkeling, op het moment dat we dan. De, de, de zwemruimte 100% kunnen bezetten, dan gaan we pas bouwen. Terwijl op het moment dat je bezig bent in je ontwikkeling en je zit op 75%, dan weet je dat die laatste 50% ook wel gaan komen, want die groei is er. Begin dan vast met bouwen. Dus nu hebben we 100% kunnen we een zwembad kunnen we vullen, een grote zwembad. Dan moet die nog gebouwd worden, dus dan zijn we gewoon weer drie jaar zijn we verder. En dan denk ik, van ja, in die ontwikkeling lopen we dan weer een stapje achter. Uh -huh. ja, dus dat zou bijvoorbeeld veel eerder kunnen, ja. en in kunnen spelen. Maar ik denk dat de, de handvraag is, de belangrijkste vraag is, en dat is ook vanuit de overheid vandaan. Wat wil je uh, uh, met bewegen in dat stukje? Je zal, daar, je zal daar iets mee moeten. Ik zie heel veel dingen in bewegen nu gebeuren. Ik zie ook dat kinderen uh, minder mo motorische uh, vaardigheden hebben. Ik zie blessures in mijn gingles die ik tien jaar geleden uh, niet zag. Uh, kinderen die van een bankje afstappen en die gewoon, die gewoon een scheenbeen breken. Uh, kinderen zijn niet meer in staat om aan ringen te hangen. Donderen gewoon uit ringen vandaan. Dus ik zie gewoon in de hele, in de hele lijn zie ik gewoon een afname van, van, van kwaliteit. Ja, dat wordt alleen maar erger. Als daar de kwaliteit afneemt, gaan we verder praten over ziek zijn. Over kinderen die, eh, dat ze ouders straks zijn, eh, fysieke problemen hebben. Eh, hart- en vaatziekteproblemen problemen hebben. Dat gaat ook geld kosten. Dus is, ja, ik denk, het is nu investeren. Beginnen aan de basis, ja, zeg, zeg jij. Ik wel en dat kost. zou je dan landelijk geregeld willen zien. Vanuit de overheid dat eigenlijk. Dat sowieso landelijk geregeld ja. Hoeveel van die, van die mensen zoals jij, coördinator topsport zijn er in Nederland? Nou, er zijn 30 uh, topsporttalentscholen ja. verspreid over heel Nederland. En ja, iedere school heeft, een, heeft één of meerdere uh, topsporttalentcoördinatoren. Uh, Hoe zouden we kunnen bereiken dat er eindelijk eens naar jullie geluisterd wordt? Nou ja, wij, vertegen, wij, wij worden vertegenwoordigd door de Stichting Lood, uh, landelijke organisatie uh, topsport. En zij hebben ook met de overheid uh, praten zij over een aantal zaken. Dus dit zijn dingen. Die wij signaleren en die, en die zij in vergaderingen wel aanbrengen bij, uh, bij de overheid. Toch, en, ja. Ja, dus zij zijn er wel mee bezig. En er zijn, er zijn ook wel dingen gewoon uh, de, Goed, positief ja. veranderd daarin. We hebben ja. meer ruimte gekregen, meer, om meer om dingen te doen. Maar ja, wil je het echt, echt combineren, dan zal je ook moeten kijken naar, naar die zaken die ik net benoemde. Met bijvoorbeeld met een wielerbond of met een hockeybond. Die wel die wel zeggen van ja, kom, kom een, een, een een middag. Maar als ik dan zeg, ja, uh, ze moeten eigenlijk gewoon naar school. Want ze hebben gewoon een aantal dingen te doen. Ja, dat regelen jullie maar. Ja, dat regelen jullie maar. Maar ze moeten gewoon duizend uur op school zijn. Dus als ze iedere maandag bij jullie daar weg zijn. Dat zijn, dat zijn uh, 35 keer 5 uur die ze missen. Ja, ja waar ga ik die, hoe ga ik die uren inhalen of hoe ga ik die doen? Mm -hmm. Ja, dat los je maar op. Ja, sorry, moet ik het oplossen? Ja. Nee. ja, dus wel. Maar op het moment dat zij die status hebben. Dan heb ik die faciliteiten om dat te kunnen en te mogen doen. Ja, dat is een beetje waar, ja, waar, waar, waar, het, waar het vriend in alle kanten. We gaan naar muziek luisteren en tijdens die muziek gaan we bellen met de man die hier het uh, basketbal toernooi ieder jaar organiseert. Job Lekker. van Es, van de Zandvoortse krant. Die ken ik wel. The light that you shine can be seen.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 Ja, hoe mooi is dat, eh Siel? Fantastische uh, artiest. Die ken jij, hè? Ja, die... Nou ja, ken ik, Ja, ik heb hem vroeger een paar keer mee mogen maken in zijn hoogtijdagen Heb ik hem uh, regelmatig geïnterviewd en... Uh, veel van die littekens hè, op zijn uh, uh, gezicht. En er werd ooit in het begin gedacht dat dat een soort uh, stammerding was of zo. Maar dat is het helemaal niet. Want hij uh, was gewoon ziek als kind. En toen, dat is de ziekte lupus erythematodes. Dat is reuma. En daardoor kwam zijn gezicht onder de littekens te zitten is Reuma. Ja, is het Reuma? Ja. ja Oké. Okay. Uh, uh, maar ja, uh, fantastisch artiest. Hij is nog steeds uh, uh, bezig. Hij uh, zingt nog steeds. Hij brengt af en toe nog eens een plaat uit. Die overigens niet zoveel meer doen. Mm -hmm. En uh, hij was natuurlijk uh, getrouwd met Hedy Kloem. Mm -hmm. Een fotomodel. Ja, dat, uh, dat... weet iedereen. En dat weet iedereen. Ja. En daar is hij is inmiddels inmiddels weer van gescheiden. Ja. Maar heeft hij drie kinderen mee ook. Maar zelfs Maurice weet dat. Ja, ja. Geweldig artiest. Echt superzanger uh, super zanger ook. En uh, mooie platen gemaakt. Jij ja, ja. hebt uh, volgens mij nu uh, Joop met de lijn, of niet? Is, nee, die is er niet. Oh, die is er niet? Nee, dus uh, moeten we even een tweede uur proberen. Oh, oké. Okay. Dus gaan we even de sport uh, analyseren. Aha. De bodem in Peru trilt Renato Tapia naar het WK. Ja. Maurice, wat vind je daarvan? Nou, ik vind het voor Peru uh, wel leuk, maar Tapia dat... Uh, dat is niet echt mijn, uh, mijn favoriet. Nee, mijn, mijn ook niet. Maar het is toch wel opmerkelijk dat ze, dat ze gewonnen hebben. Nieuw-Zeeland. Ja, ik ja. Ja. is dat op opmerkelijk. Ja. Ik wel. Ik vond Zweden opmerkelijker. Ja, maar als je met dat voetbal iets moet bereiken... kan je net zo goed niet meer voetballen doen. Nee. Ben je wel met me eens, toch? Hè? Ja, dat is waar. ja, ze winnen wel van, uh, van Italië. Bij Ajax zoek je de smaakmaker traditiegetrouw op de vleugels, in de spits of net daarachter. Maar voorlopig is keeper André Onana de beste speler en vreest de Ajax voor een vertrek. Want ja, die ellende heen. komt er nu weer aan. In, de, in, in met kerst. In, ja, in de winterstop. Daar ben je bang voor ook, hè? Voor, de, voor Telstar en. Uh... Zeker voor ja, Telstar, hè? Ja. want ik denk dat ze daar uh, wel vijf, zes spelers willen hebben. Ja, uh. ja dat thuis. zou enorm jammer zijn. Dat zou echt jammer zijn. Ja. ja. ja. Maar ook voor de amateurs. Hè? Want bij HFC staan ze ook uh, iedere wedstrijd langs de lijn. Voor jongens als uh, Roy Castien. De uh, ja. andere Zandvoortse jongen. <laughs> Je bedoelt Ilias ja. Ja, ja. Nou, ik denk dat de kans dat uh, onze jonge, hele jonge centrale verdediger gaat. Wessel Boer. Dat die veel groter is. Heb Op jij, dit moment. Weet jij meer? Welke... Nee, ik weet niet meer. Huh? Nee, nee, nee. Nou... Welke clubs hebben interesse? De grote clubs. Echt de eredivisie? Ja. Nou. Hm. Maar ook voor Roy, hè? Ik ja, ja. Dat zes clubs die, waar Roy naartoe kan. Ja. Het is het is grap... helemaal... Weet je wat ik wel grappig. Nou, grappig. Ik weet niet of het zo grappig was. Maar een uh, uh, aantal duels geleden stonden er acht scouts langs de lijn. Ja. En dat was gewoon het slechtste wedstrijd van de HFC in dit, in dit seizoen. Ja. En dat waren de scouts die zich hadden aangemeld, hè? Ja. Pas op, hè? Iedere week zijn er ook die zich helemaal niet. Mm. Uh, die helemaal niet laten weten dat ze er zijn. Ja. Maar ja, goed, het, het, het zou kunnen natuurlijk. Ja, het lijkt alleen maar ja. aan hoe goed HC draait hè, dit jaar. Ja, ja, ja erg dat goed. Dat had dat... ook niemand verwacht, toch? Nee, ik zeker niet. Nee. Nee. nee, het was onverwacht echt letterlijk nu zo hoog. Hè? Ja. Want kijk, je, je kunt best wel aardige resultaten behalen. Maar uit ook bij Esselmeer vogels gewoon met 0-1 winnen. Ja, dat is knap. Ja. Maar ja. je staat maar acht punten voor op de... Gevarenzone, dus uh, als je drie wedstrijden verliest... Uh, ja, hè? maar dan moeten de anderen allemaal wel winnen. Jawel, maar, maar het is schitterend wat er gebeurt, jongens. Maar, maar hoe vond je het nieuws van Pieter Mulders? Ja, ik wilde net zeggen, nou, het exit. Pieter Mulders wat dus die, die, die 15 daar. punten in zes wedstrijden achter elkaar. Heeft ze vorig jaar kampioen gemaakt. Iedereen is tevreden. Er stond een stuk in het uh, Haar Dagblad. Zagblad. Dat, dat de hele club is heel tevreden met hem. Maar ze willen wat beter voetbal gaan spelen. Moet je mij eens vertellen, als je 15 punten haalt in zes wedstrijden... hoe je dan beter moet voetballen. Ja, Heel apart. Ja, heel raar. Nee, He? maar ja. ik weet niet of iedereen tevreden is. Ik denk dat de spelersgroep niet tevreden is. Nee, dat zal het zijn. En, Banner, uh, we gaan in tweede uur weer verder, want ik hoor de muziek alweer. En uh, die is aangezet door Charles. Maar die, die zet altijd de klok vooruit, hè? Nee, dat is niet helemaal zo. Want uh, we moeten dit nummertje... Komt precies uit, hè, René. Het is helemaal uitgerekend. Charles, toch? Ja, helemaal uitgerekend. We gaan lekker in tweede uur verder. En dan komt onder andere Pieter Mulders nog even. En, uh, Ik ga even aan de oliebollen. Die uh, Maurice. En, uh... Doe maar lekker. Tot het tweede uur.